Auto's razen in hoog tempo langs de president Kennedylaan, een onopvallende doorgaansweg in Den Haag. Het staat vrij, het is een heel open plek eigenlijk, dus uh, ja, het waait aan alle kanten. De onnederlandse breedte en de grote grijze gebouwen doen bijna denken aan het voormalige Oostblok. Het werd ook de Haagse Stalinallee genoemd, als je goed kijkt dan zie je ook een beetje naar zo'n Oost-Duitse blik tot in de verte, met hetzelfde soort bouw, dus uh, een beetje datzelfde deprimerende aanzicht had het wel vroeger. Tegenover het tankstation staat nu een onopvallende jaren 90 flat. Op de plek waar ooit het oude BVD-kantoor stond, ik heb het toevallig van iemand gehoord die daar eens een keer moest zijn. Maar of de buurt dat weet, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Zeker mensen die hier uh, nog niet zo lang wonen, die denk ik niet. Het tweelinggebouw uit die tijd staat er nog wel. Donkere ruiten, donkere, donkere kleur steen ook. Het is vooral gewoon een soort stenen moloch, één vorm. Geen verdere uh, in het oog springende uitstulpsels. Dus het, het doet ook wel best wel duister aan. Na de onthullingen van Edward Snowden is de Amerikaans-Nederlandse uitwisseling veel in het nieuws. Maar die band was ooit nog veel hechter. En de wortels van die innige relatie liggen hier aan de Kennedylaan. Tot diep in de jaren... In 1980 zou je kunnen zeggen, was er geen geheim hier aan de Kennedylaan voor de Amerikanen. Ze wisten nagenoeg alles. Dat was het resultaat van een aantrekkelijke transactie. In 1965 werd 10% van de medewerkers hier aan de Kennedylaan betaald met CIA-dollars. Dus, dus die Amerikanen hadden een hele grote vinger in de pap. De Binnenlandse Veiligheidsdienst werd vlak na de oorlog opgericht als opvolger van het Bureau Nationale Veiligheid. In de jaren 50 groeide de dienst exponentieel als gevolg van de oplopende spanningen tussen het oosten en het westen. Die dienst die groeide uit in de loop van de jaren 50 tot uh, tussen de 500 en 600 werknemers. Uiteindelijk zelfs uh, tegen de 700 werknemers. Dat was ook de periode waarin de CIA de BVD actief begon op te zoeken. Daarbij zetten ze hun beste eigenschap in. Door vooral laagdrempelig en informeel te zijn. Ze kwamen zowel hier, maar ze gingen ook wel eens samen een hoekbalwedstrijd spelen. of samen de kroeg in, dat gebeurde ook. Maar hier kwamen de medewerkers van de Amerikaanse diensten veel over de vloer. Dus niet alleen de diensthoofden en zoals dat heet, de Chief of Station. Dus niet alleen op het hoogste bestuurlijke niveau. maar ook lager. Ook gewoon de technische lieden. Die kwamen gewoon eens een praatje maken. En dat is een hele gewiekste manier van inlichtingbetrekkingen onderhouden. Daardoor kom je eigenlijk alles te weten. Je vraagt je af waarom dat kleine Nederland interessant was voor Amerika. Toch konden we een cruciale rol spelen in het afluisteren van het rode gevaar. Project A was het paradepaardje. Het plaatsen van afluisterapparatuur geleverd door de Amerikanen in alle ambassades in Den Haag van landen van achter het ijzeren gordijn. Dat hele proces, dat, dat, dat hebben we dus helemaal samen met de Amerikanen gedaan. En Nederland was het enige land, heel lang, waar, waar al die ambassades van die communistische vertegenwoordigingen waren afgeluisterd. Dus je kon nergens in West-Europa zo'n compleet beeld krijgen van hoe opereren die lui. Uh, wat zijn hun modus operandi? Wat is het verschil tussen de Roemenen en de Tsjechoslowaken? Um, wat voor soort agentennetwerk? Waar zijn ze precies naar nou op, op zoek? Uh, dat, dat heeft de Amerikanen een heleboel geleerd. Als je kijkt naar interviews met oud-BVD'ers, dan werden er destijds weinig vragen gesteld over die Amerikaanse bemoeienis. Integendeel. Als je hier aan de Kennedylaan uh, terugkwam uh, en je zei ik heb geluncht met uh, die en die van de, onze Amerikaanse vrienden, dan, was dat, dan kreeg je een schouderklopje. En als je rapport wat je hier geschreven had, uh, als je terugkreeg te horen dat ze, uh, dat ze op het Amerikaanse State Department daarover te spreken waren, dan was dat een van de hoogst mogelijke vormen van waardering. Die trouw aan Amerika werd natuurlijk wel rijkelijk beloond. Zoals eerder gezegd werd ongeveer 10% van het personeel halverwege de jaren 60 door de CIA betaald. Die Amerikanen hadden zulke onmetelijke budgetten, dus de technische ondersteuning, het, het soort apparatuur eh, dat de BVD ook kreeg van de Amerikanen, dat was, dat was ongekend. Dus eh, die, die Nederlanders hebben daar heel erg veel van geprofiteerd en op een zeker moment ook van de kennis en kunde, de opleidingen. Dus eh, financieel materieel is het volstrekt ongelijk, maar zit er voor beide voordeel in. Uh, en cultureel zie je toch ook een ongelijkheid optreden. Dat, dat, dat uh, de hoogst mogelijke vorm van herkenning voor die Nederlandse diensten... ...werd toch Amerikaanse goedkeuring. We kunnen zeggen dat 1965 het hoogtepunt was... ...in de verstrengeling van de Amerikaanse en Nederlandse inlichtingen. Maar toen het belang van het afluisteren minder groot werd... ...werd de directe steun voor de salariskosten niet meer verlengd. En dat proces zette door. Vanaf de jaren 70, met name de jaren 80, dan, dan wordt dat dreigingslandschap wat diverser. Die Koude Oorlog treedt naar de achtergrond. Het terrorisme wordt een groter probleem. Dus dan is die gemeenschappelijke lotsbestemming wel wat minder. Uh, ik denk dat in de jaren 90 die, die koorden nog wel wat losser werden. Maar ik denk dat nog steeds de, de banden tussen de Nederlandse diensten en de Amerikaanse diensten ontzettend hecht is. Daar hebben de recente onthullingen ook wel op gewezen. Ja.